Een Canadese man die vijf jaar geleden door de Taliban in Afghanistan werd ontvoerd is weer vrij. De regering van Qatar heeft in de zaak bemiddeld. Het is niet duidelijk of er los geld voor hem is betaald. De Canadees werd op zijn 26 e ontvoerd toen hij als toerist in Afghanistan was. Volgens de Taliban was hij een spion voor het Westen. Bij de bewonersbijeenkomst in de Utrechtse wijk Overvecht over een nieuwe vluchtelingenopvang is het tot nu toe rustig gebleven. Er zijn alleen kleine opstootjes geweest. Eén bezoeker is opgepakt omdat hij een agent had beledigd. De gemeente Utrecht was bang voor bezoekers van buitenaf. Daarom moest iedereen zich legitimeren. VVD'er Ton Elias en PVV'er Martin Bosma hebben zich op de valreep nog verkiesbaar gesteld als voorzitter van de Tweede Kamer. De andere twee kandidaten zijn Kadisha Ariep van de PVDA en Madeleine van Torenburg van het CDA. Woensdag wordt de verkiezing gehouden. Anoushka van Miltenburg legt de half december haar voorzitterschap neer vanwege haar rol in de TV-deal.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 Het weer blijft bewolkt en op sommige plekken kan het wat regenen. Het koelt vannacht af naar 3 tot 6 graden. Morgen is het wisselvallig met opnieuw regen en aan zeekans op onweer. Tussen de buien door kan de zon wel soms schijnen, bij maximaal 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, het laatste uur.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 een aantal indringende vragen. Ja, ik heb hier een interview met dominee van der Linde over het boek Joods Zandvoort. En we hebben het eigenlijk over de geschiedenis van Jood Zandvoort en de familie Elsbacher en meneer Lissouer, die daar een prominente rol in speelde, ook bij de bouw van de Joodse synagoge aan de Mesgerstraat.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 Het lag een beetje op het kindereiland uh, met ja. de vakantiekolonie. Ja. Waar nu een paar is in het bunkerdorp. Uh, uh, daar in die hoek uh, was dus altijd een Joodse, een Portugees-Joodse uh, eiland. Ja. Uh, je had natuurlijk die ondernemers die ook... Uh, nou, in 1913 bijvoorbeeld het grote hotel XL, wat nu XL heet. Dat was dus Hotel Gompers de Beer. Uh, dat was ook een markant gebouw. Uh, als je de kerk uitkomt, bam, loop je gelijk tegen ja. het Joodse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 Ja, je stelt zo'n heel indringende vraag. Uh, ja, het is wel moeilijk uh, hè, ja, om erover na te denken. Ja. Dat is best lastig en ik, ik, ik ben meer van de zegen dan van de vloek, denk ik. Uh, dat is ook, voel ik ook meer als roeping. Dat ik denk, van, waar is die zegen dan uh, de, de, doorgegaan? Hè, en waar, mm -hmm. waar vinden we dan ook uh, Gods zegen? Ja. In, in, dus, en het is niet alleen maar, ik moet even iets corrigeren. Dus van, uh, dat, daar hecht ik toch wel aan dat, zeg maar, die, dat hoge NSB...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 Ik vind het een hele, hele goede vraag. En het uh, zou bij wijze van spreken onderwerp van nader onderzoek uh, moeten zijn. Van hoe is dat gegaan? Ik weet er eigenlijk weinig van. Dus ik, ik, ik vrees dat er uh, heel weinig wie uh, ja, goed gemacht uh, is. Ik weet alleen dat is tegelijkertijd ook alweer een beetje een schrijnend voorbeeld. Dat uh, toen er in 1965 uiteindelijk nog een nieuwe.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 Wait for the Lord. God has placed a watchman on your walls, O Jew.